3 uur. Dit is Evoud de Jong met het NOS-journaal. Anti-zwarte piekbetogers zijn in Rotterdam slaagsgeraakt geraakt met de omstanders bij de aankomst van de Sint bij de Erasmusbrug waren ongeveer 100 demonstranten. Ze weigerden in het speciale demonstrantenvak te gaan staan... en riepen leuzen. Vanuit auto's werden ze bekogeld met eieren, vuurwerk en rookbommen. De Rotterdamse politie heeft zeker één arrestatie verricht. In Eindhoven kregen actievoerders van kick-out Zwarte Piet... het aan de stok met demonstranten. De politie houdt de groepen uit elkaar. En in het centrum van Leeuwarden greep de politie in om te voorkomen... dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet met elkaar op de vuist gingen. Ook in Hoorn en Zaandam zijn rond de intocht van Sinterklaas mensen gearresteerd. Op verschillende plaatsen zijn anti-zwarte piekdemonstraties afgeblazen. Er komt een directe treinverbinding tussen Eindhoven naar Düsseldorf. De staatssecretaris van Veldhoven heeft een plan daarvoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Reizigers kunnen tussen Eindhoven en Düsseldorf nu ook al met de trein... maar dan moeten ze in Venlo overstappen. Nu kost de reis twee uur en door de directe verbinding gaat dat twintig minuten af. Van Veldhoven verwacht dat de directe verbinding zo'n kwart miljoen extra reizigers oplevert. Een stijging van 40 procent. De politie is bezig met het leeghalen van een drugslaboratorium in Ankeveen. Het werd gisteren ontdekt en volgens de politie is het laboratorium enorm. Het gaat dagen duren om het te ontmantelen. Volgens het Noord-Hollands Dagblad is er in verband met de vondst iemand aangehouden. Nederlandse en Belgische fruittelers omzeilen het Russische embargo van groente en fruit uit de EU, meldt de Volkskrant. Zo smokkelen ze jaarlijks 70.000 ton peren naar Rusland. Dat zou gebeuren via routes door Wit-Rusland en Litouwen. Ook zouden de telers misleidende certificaten gebruiken om de Russische boycott te omzeilen. Het weer: veel zon, frisse oostenwind. Het is een graad of zeven. Morgen opnieuw zonnig en dan is het ongeveer zeven graden. Dit was het NOS-journaal.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 Het is weer helemaal hip. En wij van ZFM doen daar lekker aan mee. Ook in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Joris, het is de slechts en we are a family. Vanmiddag om 12 uur gebeurde het. Ja, hij kwam aan in uh, Nederland. We hebben het natuurlijk over uh, de Sint en zijn Pieten in uh, Zaandijk. En morgen om 12 uur komt hij hier in Zandvoort aan. Dat betekent voor jou, Albert-Jan, dat je ook weer je schoen mag zetten. Jazeker. Ja. En je hebt een hele grote schoen, dus dat past helemaal <lacht> toch of niet. Een hele grote schoen. Dat bedoel ik. Nou, dus nou, vanavond maar weer de schoen zitten dan. Ik kom er straks in dit tweede uur nog even uitgebreid op terug... op de intocht van Sinterklaas van morgen. Je zei terecht, om 12 uur op het Badhuisplein komt hij komt aan. En er staan natuurlijk van allerlei activiteiten gepland... Ook de burgemeester zal daar een rol in spelen. En de loco-burgemeester. De korverhal... loco-burgemeester loco speelt daar een rol in. En natuurlijk daarna ook het grote feest in de Korverhal. Daarover later meer in de tweede uur. Goed, tussenstand inmiddels bij de voorwedstrijd. DVVA tegen Zandvoort is inmiddels 1 tegen 1. Ja, die berichten bereikt ons. Dus... Over een één of tweetal platen Dan zullen we weer live gaan schakelen... met John Lemmens over de stand van zaken. Al daar... Verder natuurlijk in het tweede uur ook Zandvoorts nieuws in het kort. En natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En weer uiteraard veel lekkere muziek... waaronder een nummer uit de Eurobreakdown van dit moment. Hier is Promises. Are you now? now judge what I'm doing. Are you high enough?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 Is it louder now? Loud? Cause my body is cold Thank hey.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 Vanaf tussen 7 en 9, dan hoor je ze weer op de radio... de 40 beste plaat uit geheel Europa. Op een rij gezet door Mike Bulee en Patrick van Buringen. De Eurobreakdown vanaf 7 uur vanavond. En ook deze komt er daarin voor. De single van Kelvin Harris en Sam Smith and Promises. Ja, we gaan weer naar Amsterdam schakelen. Live naar de wedstrijd DVVA-SV Sanford. Daar is vanmiddag voor ons aanwezig John Lemmens. John, staan we nog voor... Nee, helaas niet. Hmm. Zandvoort kreeg ineens een, een periode dat ze het lieten gaan. Blunders maken in de, in de verdediging. Uh, laksheid kwam er een beetje overheen. Ja, toen ik voelde de ja, kansen tegen de twee achter elkaar. Waarvan één op een geweldige manier door Dylan werd geblokkeerd. Maar even later was er toch... Uh, uh, DVVA die scoorde... En ik, ik, voel, ik moet heel eerlijk toegeven dat de weer een beetje de overhand gaat terugnemen. <tosses> Ondanks dat er nu een vrijheid aan is van David on zelf. Maar eh, ik, eh, ik ben nog niet bang. Ik was wel bang met God. Ik ga niet weggeven wat niet nodig is. Vechten voor. En eh, daar weet ik wel, we hebben met een hele hoop invallers te maken en keeper. Dus, uh, en dat kwam, dat hoorde ik net, niet wegen de Maar de KVB had dit weekend al vrij weekend ingeboekt. En dat hebben ze, dus dan kan je, ja, uh, dat weten al die jongens ook. Dus als ze een keer een weekendje weg willen met familie of met... dan kunnen ze dat doen. En toen heeft de KVB die datum weer ingetrokken. Waarvan drie, uh, ja, lekker uh, op de hei zitten of misschien nog heel verder weg. Dus vandaar dat we wat gehandicapt... Uh, ...aan de race gaan beginnen. Oké, okay, maar John, dat zou dan ook voor de tegenstander gelden waarschijnlijk? Dat zou best dus schudden, ja. ja dat, uh, en, uh, ja, nou ja, het is, het is nu afwachten. Het is een uh, beetje richting uh, uh, de derde helft van uh, de eerste helft. En we uh, dus zullen even af, afwachten, afkijken. Er zit geen spanning op dit moment in de wedstrijd. Nou, dan komen we gewoon uh, straks voor de tweede helft bij terug. Mocht er in de laatste ja. paar minuten van de eerste helft nog gescoord worden... dan wordt ja, ja. het graag, maar op dit moment dus een 1-1 uh, stand. DV ja. SV Zandvoort. Oké. Okay. Oké, okay. dankjewel Sean Lemmens. Graag tot zometeen. live naar de Sean toe. Sean. Ja! Goed nieuws vanuit Amsterdam. En normaal breng ik nooit graag goed nieuws uit Amsterdam natuurlijk. Omdat ik toch voor die Rotterdammers ben. Maar, met een schitterende vrije grap van Oliver is de stand nu 1-2. Met nog één of twee minuten voor de pauze te gaan. Dus stand wordt weer de kop overgenomen. En daar horen ze ook eens aan. Ze spelen beter over het algemeen. Even met een dip. Maar die dip is over. En uh, ze zijn weer een beetje de herenmeester van het veld. Hé, hey, dat zijn goede berichten daar uh, vanuit ja. Amsterdam, John. Ja. ja, dat doet ons goed hier. Zeker, en als uh, we zo de rust in gaan met een uh, voorsprong, uh, daar word je alleen maar vrolijk van. Zeker weten, maar dan uh, zijn de luisteraars ook niet op de hoogte. En kunnen lekker direct koffie gaan drinken met, uh, met tekenozen natuurlijk, want de situatie is in het land aangekomen. En... Uh, Nee, nee hoor, in de tweede helft. Zo is het gaan we doen en wij gaan ook uh, lekker genieten hier in de studio van ZFM van de pepernoten. Graag tot zometeen, John Lemmens. Mm. I'm oh, no. Zo verslik ik me bijna in mijn pepernoten, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, we krijgen de berichten vanuit Amsterdam... dat het op dit moment een gelijkspel is daar weer. Okay. Twee tegen 2, DVVA tegen SV Stolvoort. We hadden nog twee minuten te spelen met een 1-2-voorsprong. En dan gaat het toch nog net fout. Daar worden we niet vrolijk van. Daar worden we niet, nee. Maar waar we wel vrolijk van worden is... Ja, dat hij morgen komt. Dat hij morgen komt. Vandaag kwam hij uh, al aan in uh, Zaandijk. Uh, iets na twaalf uh, kwam de stoomboot daar aan met alle pakjes en toestanden. En morgen is Zandvoort aan de beurt, want het is gelukkig weer zover. Morgen maakt Sinterklaas zijn intocht in Zandvoort-aan-Zee. En om 12 uur komt de Goedheiligman met zijn pieten aan... op het strand van Zandvoort-aan-Zee... ter hoogte van de rotonde, ter hoogte van het Juttersmuseum. En daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de, de loco-burgemeester hem ontvangt. En uiteraard veel liedjes worden gezongen. In de Corver Sporthal komt Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas-spektakel. Dus het wordt morgen een drukke dag in, uh, in Zandvoort. Uh, met uh, nogmaals vanaf 12 uur dan de aankomst van Sinterklaas... Uh, ter hoogte van het Juttersmuseum. En dan naar, op met een grote stoet met pieten en muziek... natuurlijk op naar het Raadhuisplein... waar de lokale burgemeester Sante Klaas persoonlijk zal... hartelijk welkom heten. Ja, de loco is in dit geval Joop berensen. dus aan hem de, de eer. De eer. En daarna, na alle activiteiten op het Raadhuisplein... gaat de stoet verder... Naar de Corverhal. Want daar is natuurlijk het grote spektakel. Voor de kinderen. Waar die daar hun Zwarte Piet diploma kunnen gaan behalen. Ja, de kaarten zijn helaas uh, niet meer verkrijgbaar. Maar goed, voor de 300 kinderen die daar wel bij aanwezig zijn. Hoeveel? 300. 300 ja, oké, okay, dat, dat klinkt goed. Dus zoveel kaarten waren er beschikbaar... maar helaas dus niet meer verkrijgbaar op dit moment. Morgen ook op het uh, Raadhuisplein... uiteraard een feest met uh, alle kinderen. En daar uh, de ontvangst door de loco, burgemeester. En daarna meezingen met onder meer uh, misschien wel deze. Ik ben de muziekpiet. Want ik hou van muziek. ben dol op zingen... Daarin ben ik uniek En hoewel ik heel goed ben Word ik vaak gepest In sommige dingen ben ik zelfs beter dan de rest Maar niemand ziet het Er is niemand die het waardeert yeah! Ik heb de zwarte bloos Wat doe ik nou toch weer verkeerd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 Vertel me wat doe ik verkeerd oh ja, Piano leuk! Met uh, witte en eh uh, zwaarte ah, toetsen. <laughs> ja lekker! <laughs> Echt, Het maakt mij niet uit.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 Dat het verleden tijd zal zijn. De zwarte Blues. De zwarte Blues. Ja, wat zingt u lekker hè, Albert Jan? Echt hè? Echt hè, de, de zwarte Blues. Ja, de muziek Pieter inderdaad. Nou, als we deze platen morgen gaan horen op het raadhuisplein, dan wordt het zeker een heel groot feest. Morgen zo rond de kwart voor één wordt ons ontvangen op het Raadhuisplein. Hebben het al sint en zijn Piet en uiteraard de loco die staat klaar voor hem. En dan hebben het al voor Joop Berense die morgen de eer heeft. Weet je wat het Spaanse het betekent? Het Spaanse woord loco? Nee, ja, een beetje, een beetje gek. De, de gekke, ja. De ja, gekke burgemeester. De, de, de te gekke burgemeester. Ja, zo kunnen we hem ook heel goed, doen. Natuurlijk. Heel goed. Ja, ja, ja, ja. Dat was hem inderdaad de zwarte pita blues. We hebben straks nog wel een paar zien platen, hoor. Dus, Blijf lekker luisteren naar Zandvoort op zaterdag. We hebben de China, een uur 2 van dit programma. En als je dan luistert naar die platen uit de jaren 80... dan krijg je altijd zo'n break, hè, waar ze ook over uh, zien. En er is een seintje voor de DJ dat hij een plaatje door mag uh, mixen. Dus gewoon een andere platen ingooien op dat moment en dan moet ik uiteraard gewoon lekker gaan lopen. Waaronder ook uh, deze single van Janet Jackson. Die liep ook als een trein. Je hoorde When I Think Of You. Inderdaad zit de single uit de jaren 80 waar het uh, half vier mee geworden is. En dat betekent uh, tijd voor de evenementenagenda. Het woord is uh, aan Albert Nou, Allereerst, vanaf de 16e bent u al van harte welkom... in het Zandvoortsmuseum... om daar de expositie We Gaan Naar Zandvoort te bekijken. De expositie We Gaan Naar Zandvoort... in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluwe straat nummertje 1. U bent van harte welkom. En elk jaar vindt tijdens de laatste weekend van de Nationale Kunstweek... het Landelijke atelierweekend plaats. Dit jaar is dat vandaag en morgen. Tijdens deze dagen stellen kunstenaars hun atelier open voor geïnteresseerden. Ook het Zandvoortse atelier Aquaba doet hieraan mee. In Zandvoort is kunstenares Ellen Kuil de enige die haar atelier Aquaba... aan het Schelpenplein openstelt voor liefhebbers van de glaskunst. Uh, komen, dit weekend is er dan de kans om de kunstenaar aan het werk te zien in haar atelier. En voor Kuil is het opnieuw een kans om haar werk te tonen en misschien wel aan, aan het nieuwe publiek. Als u dit weekend bij haar naar binnen stapt, ligt er wellicht ook een cadeautje voor u klaar. En wat is het nogmaals? Het adres, atelier, Aquaba, Schelpenplein nummertje 12. En is vandaag en morgen geopend tussen 11 en 5 uur. Zijn uh, Sint Pieter daar loos geweest <laughs> voor het cadeautje? Ja, dan ja, moet je daar maar heen gaan. Oké, Oké, oké. Goed, eh, zoals ik al uitgebreider zei eh, voordat ik aan de evenementenagenda begon... natuurlijk de intocht van Sinterklaas morgen om 12 uur op het Badhuisplein... ter hoogte van het Juttersmuseum. Een groot spektakel eh, en vele, vele kinderen en hun ouders... en opa's en oma's en, en, en nog meer geïnteresseerden... zullen Sinterklaas dan welkom heten in Zandvoort-aan-Zee. Daarna nogmaals gezegd naar het Raadhuisplein en daarna door naar de Korverhal. Een gigantisch Sinterklaas-spektakel. En de liefhebbers van Klassiek kunnen morgen ook terecht bij de serie Classic Concerts. Want dan is het Symfonieorkest uit Haarlem onder leiding van Nicolas de Vons uh, uh, present in de Protestantse kerk. De kerk gaat open om half drie en het begint allemaal om drie uur. En morgen is het ook weer de tweede editie van het Zandvoorts Lag van dit seizoen. En het belooft een bijzondere avond te worden. Ten eerste zal organisator en Master of Ceremony Saïd Al-Sahanousi weer aanwezig zijn. En ten tweede heeft Arjan Cluton uitgenodigd. En Voor deze keer heeft Hannes Sui een speciaal, speciale comedian uitgenodigd... namelijk Varbot Mok Haddam... want hij is de winnaar van het bekende Leids Cabaret Festival. Suzanne Janssen van het Amsterdam Beach Hotel... stelt een paar keer per winterseizoen haar restaurant ter beschikking... voor deze avonden. En dit is allemaal... Gaat u dan naar de website www.aoteevents.nl... als u via internet reserveert. Dus morgen is het wederom tijd voor te gaan naar Amsterdam Beach Hotel. En aan de deur via de receptie is het 8 euro. En Zandvoort lacht in Amsterdam Beach Hotel. En dat begint allemaal morgenavond om 8 uur. Gaan we naar de 22ste november... want dan is het tijd voor de Rotary Rijvaardigheidstraining... op het circuit Zandvoort. Dat wordt die middag vreden tussen 1 en 4 uur. Dan gaan we naar uh, 24 november... en dan gaan we ook naar het circuit... want dan is het tijd voor de Zandvoort 500... De Zandvoortse 500 vormt de start van het winterseizoen en daarmee ook de nieuwe editie van het Winter Endurance Kampioenschap. De toegang tot de Zandvoort 500 is gratis. Duinen en hoofdtribune en paddocks zijn vrij toegankelijk en er zijn geen kaarten nodig. Toeschouwers die met de auto komen kunnen voor 6 euro per het voertuig op het parkeerterrein achter de hoofdtribune parkeren. Voorafgaand aan de wedstrijd kunnen alle bezoekers ook gratis een wandeling op de startgrid maken tijdens de Grid Walk. Dat allemaal op 24 november. Het begint allemaal om half tien s morgens. Uiteraard Circuit uh, Zandvoort. En uh, nogmaals, het begint om half tien. Die 24 november, de Zandvoort 500. Gaan we naar de 25e, dan is het weer tijd voor muziek op de zondagmiddag. In Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44. En dat begint allemaal om 4 uur. Dus muziek op de zondagmiddag. Studio Anthony op de 25e november, Oosterparkstraat 44. En nogmaals, het begint om 4 uur. En op 28 november, last but not least, is er een grote informatiemarkt voor alle senioren in de Blauwe Tram. En dat begint allemaal om 2 uur Smiddag, smiddags. Dus senioren, zet het vast in uw agenda. 28 november, grote informatiemarkt voor alle senioren in de Blauwe Tram om 2 uur. Maar dat is pas eind november. Is morgen uiteraard de aankomst van Sinterklaas hier in Salzvoort? Om 12 uur bij de rotonde. En daarna gaat hij naar het raadhuisplein. En daarna, dus bij de Corver Sportal. Het Sinterklaas spektakel. Nou, ik uh, moet één ding zeggen, Albert-Jan. Ga je gang. Ik ben verliefd op Zwarte Piet. De oh, laatste ja, dat is zo mooi. Ja, dat is een Komt beetje raar. Geen trek in eten en ik kijk niet, maar ik staar. Hoe zou het komen dat ik mij zo anders voel?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 zo lief, oh, En hij heeft een mooie lach. Ik ben verliefd. Zo verliefd vanaf het moment dat ik hem zag, ik zie hem in mijn dromen. En starend uit mijn raam. Wanneer zal hij toch komen? Ik fluister zijn naam. Barrio. Barrio, Barrio. Wat zegt ze nou? Wat zei ze nou?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 Het moment dat ik hem zag Hij houdt erg van muziek Gaat over mij En hij is ontzettend cool Yes, ik wist het Hij denkt heel erg uniek O ja En zijn blik, die is zo zwoel Ik ben verliefd Zeg, dat is toch een pizza-bak, hè, Mario? Of niet onze Mario, toch? Niet onze Mario. Niet onze Mario van Software. Hij blijft leuk, hè, deze single. Ik ben verliefd op Zwarte Piet. Gewoon een leuke plaat voor die tijd van het jaar.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 Deze plaat gaat vast en zeker ook vanavond weer langskomen op de radio... bij de Euro Breakdown vanaf 7 uur. Dean Lewis, hoor je, en Be Alright, een hit van dit moment. De tweede helft is inmiddels gestart daar in Amsterdam. Dave Hevea tegen SV Zalfoort. En uh, ja, we spraken elkaar zo vlak uh, voor het einde van de eerste helft, John. En toen dachten we ja. allemaal lekker aan de pepernoten en aan uh, een heerlijke kop thee... want de buiten is binnen, we gaan met een uh, voorsprong uh, de eerste helft verlaten. Maar dat ging niet helemaal goed, hè? in nee, de allerlaatste minuut ligt het 1 of 2-2 door het DGVA. Uh, uh, wel een rommel goal, maar ja, goed, het telt. En, uh, en daar staan we nog steeds. Uh, we zijn nu een minuut of 6 bezig aan de tweede helft. En het is op een iertische balverlies. En uh, bang, uh, bang dat je verkeerde basis doet. Maar het is helaas nog 2-2. Of geluk natuurlijk, dan kan je ook zeggen dat we niet achter staan. Maar uh, de huidige stand is 2-2. En uh, verder kan ik ja, de wedstrijd is nog maar net kort begonnen. Dus ik kan niet zeggen dat Zandvoort heel sterk uit de startblokken gaat. Dus de tweede helpt. En dat geldt ook niet voor deze dag. Oké, okay, afwachten gewoon. En uh, straks komen we weer bij terug het vervolg ja. van de wedstrijd. Dankjewel, Sean, van dit moment. 2 tegen 2 is het daar in Amsterdam bij de wedstrijd DVV SV Sandvoort.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 live schakelen met Sean Lemmens daar in Amsterdam. DVVA tegen SV Zomvoort. Wat ons bereikt het bericht dat er gescoord is. Ja, dat klopt. Maar niet voor de goede partij. Zeg ik zo. achter met 3-2. En uh, ja, ze staan voor de goal een beetje te klooien. En een keeper die gewoon zo zijn staat te kijken, helaas. Maar het is niet onze keeper uh, Kerkwand Daan. En uh, 3-2 en ik hoop dat er nog 3-3 uitkomt. Maar de kopjes hangen gelukkig nog niet. En ik mag ook niet, want ze hebben nog veel tijd. We hebben nog bijna een half uur. Maar goed, ik denk ik zal die stand ondanks die negatieve, toch even doorheiden. Ja, heel graag. Uh, nou ja, in ieder geval uh, 3-2 uh, werk aan de winkel voor uh, SV Stamford. En we hopen op een gelijk spelletje in ieder geval. Ja.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 Smile, but know that means I'll have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 Dan maken we je toch nog een beetje happier, hè? Zo op de zaterdagmiddag. Marshmallow was dat inderdaad, de hit van dit moment. En die heet uh, Happier. Zeven minuten voor vier. Zandvoort nogmaals een goede middag. Het begint al een klein beetje donkerder te worden. Zonnetje schijnt nog wel. Maar de temperatuur is uh, toch uh, behoorlijk uh, lager dan normaal voor uh, de tijd van het jaar, uh, Albert Heel goed gezegd. Hè. Ja, goed, hè? Gelijk hey, like wel een weerman. Nou, en een uh, uitzending. Dat was, van... weer, <laughs> <Weerman>. <laughs> Dat was het weer, man. Weer, man. Dat was het weer, man. Ja, want van de week waren ze er weer. Uh, de hertjes uh, liepen ja. weer uh, vrolijk uh, rond door Zandvoort. Klopt, want als alles was verlopen zoals hij had gehoopt, dan liepen er nu geen herten door de straten van Zandvoort. Maar omdat de bouw van zijn hekwerk in de waterleiding Duinen nu plotseling stil is gelegd, voorziet hertenfluisteraar Willem van der Sloot weer gevaarlijke verkeerssituaties voor de komende weken in ons dorp. Onze collega's van NH Nieuws waren afgelopen week bij hertenfluisteraar Willem... om eens even te vernemen over de stand van zaken. Nou, je ziet het. 200 meter hekwerk met gaas. En de rest ligt nog helemaal open. Zeker een kilometer lengte. Dus de, de, de herten hebben nog steeds vrij spel om naar Zandvoort te komen. En dat was nou net juist niet de bedoeling deze winter... Herten in de straten van Zandvoort. Ze lopen er toch weer vrolijk rond. Leuk, maar ook gevaarlijk voor het verkeer. En dat had voorkomen moeten worden door een 700 meter lang hekwerk... bedacht door Willem en een paar andere dorpsbewoners. Maar na 200 meter liggen de werkzaamheden ineens stil. Nou, ik vind het heel lachwekkend allemaal. Echt, dit is uh, echt nah, ongehoord gewoon. Hoe komt dat? Ja, er is een derde, derde partij blijkbaar die uh, Waternet uh, in de gemeente Zandvoort uh, dwars zit. Iemand die nog onbekend is, wil niet dat het hek er komt en heeft bezwaar gemaakt bij de provincie. De gemeente en de beheerder wisten van die klacht, maar waren toch maar alvast begonnen met de bouw van het hek. Omdat de herten anders toch weer het dorp in zouden gaan. Toch moeten ze nu wachten totdat die klacht helemaal onderzocht is. En dat terwijl er nu ook gejaagd wordt op de herten in de duinen. Als die dieren zien dat het hek open is en het afschot is bezig... dan zullen er meer uh, de duinen uitkomen. En meer zandvoort ingaan. En meer zandvoort intrekken en strakjes weer op het spoor. En daar ben ik het bangste voor. Maar ja, jij bent dierenliefhebber zou je ook kunnen denken... die worden in ieder geval niet afgeschoten. Dat klopt, maar... Dan ben ik gek op de herten, maar zo horen hier te leven in deze duinen. Willem rest niets anders dan tot half januari te wachten. En de komende maanden dus weer als verkeersregelaar op te treden in het dorp. Ik ben al een hele dag weer bezig. Smorgens, smiddags, s'avonds. Ik krijg thuis al weer problemen ermee. Ja, ik zag me inderdaad van de week bij mij actief. Nou, dat zie je ook heel op de video. Uh... Bij NH Nieuws kan je het zien, ook op Van Lennepweg was hij weer actief. Onze Willem die ervoor zorgt dat het toch weer veilig is... om Trent, de herten, die loslopen hier in het centrum. En ook dit buiten het centrum, de herten hier in Zandvoort. We gaan op naar het nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog één uur lang. Zandvoort op zaterdag. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van 4 uur. En zo vlak voor vier is Spendabelle.